De Britse premier Cameron waarschuwt voor aanslagen van IS in zijn land. Hij noemt IS een reële bedreiging voor het Westen. Cameron reageert hiermee op de aanslag van vrijdag in de Tunesische badplaats Soes... waarbij 38 mensen werden gedood. Onder de slachtoffers zijn waarschijnlijk meer dan 30 Britse toeristen. De Britse politie heeft een antiterreuroperatie opgezet... na de aanslag van vrijdag, een van de grootste in de afgelopen tien jaar. Welke maatregelen er zijn genomen, zei Cameron niet. Amsterdam gaat sommige boetes die zijn opgelegd voor uitkeringsfraudes terugbetalen. De stad doet dit na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Die oordeelde eind vorig jaar dat boetes die zijn opgelegd naar uitkeringsfraude in sommige gevallen te hoog waren. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen kleine overtredingen en grootschalige fraude met uitkeringen. Amsterdam betaalt een kleine 500 opgelegde boetes terug. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van Kracht. Het RIVM en het KNMI hebben dat besloten omdat het later deze week erg warm gaat worden. Iedereen wordt met het plan gewaarschuwd extra te letten op kwetsbare mensen. Vooral ouderen en chronisch zieken hebben last van de hitte. Bezoekers van evenementen wordt aangeraden om extra water mee te nemen en zoveel mogelijk in de schaduw te gaan staan. Het weer, steeds meer zon en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen en woensdag ook volop zon. Morgen kan het 28 graden worden en woensdag 33. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Stroe en klopet 4 kilometer. En op de A16 Rotterdam naar Breda. Er staat bij Klopet-Ridderkerk 2 kilometer door een geschaarde auto met aanhanger. Daar zijn twee rijstoken dicht...